Schattingen over het aantal betogers lopen uiteen van 20.000 tot 80.000. Netanyahu is nu demissionair premier. Hij kreeg bij de verkiezingen vorige maand genoeg stemmen om opnieuw een coalitie te vormen. Hoewel justitie hem wil aanklagen wegens fraude en omkoping in drie zaken. Loyale partijgenoten hebben een wetsvoorstel opgesteld dat alle Knessetleden en de premier onschendbaar moet maken. De oppositie is hier woedend over en zegt dat dergelijke ingrepen de Israëlische democratie in gevaar brengen.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 The Boy Next Door. Welkom in het tweede deel van ZFMJS... op deze 26e mei 2019. Ik startte het programma met uh, een opname van Kai Winding. The Boy Next Door. Een uh, jongen van Deense afkomst... die uh, furoren heeft gemaakt uiteindelijk in Amerika... Waar, uh, het gezin naartoe verhuisde en waar hij heel veel succes oogste. Een fantastische trombonist. En uh, kan er weinig aan toevoegen. Wij hoorden deze mooie Jazz Waltz, The Boy Next Door. Dan gaan we naar de Modern Jazz Quartet. Hoeft weinig uh, verdere uitleg, denk ik. Het stuk heet Moving Nicely. It's Staat was om vele stijlen te zingen. Let me call you sweetheart. I'm in love with you. Gaan we nu naar Mann, de flutist, met zijn hele orkest en we horen de Jard Bird. We voorbij de band van uh, Herbie Mann, de beroemde fluitist. En wij vliegen verder naar slagwerker Shelly Mann... die uh, in ongelooflijk veel orkesten heeft gespeeld. En uh, eigenlijk ook een soort icoon is uit de periode die achter ons ligt... waarbij de jazz tot grote bloei kwam, zullen we maar zeggen... We gaan luisteren naar Shelly Man en zijn orkest It Don't Mean A Thing It don't mean a thing If it ain't got that swing It don't mean a thing If it ain't got that swing It don't mean a thing All you've got to do is sing Makes no difference if it's sweet or hot Give that rhythm everything you've got It don't mean a thing if it ain't got that swing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 If it ain't got that swing It's no difference if it's sweet or hot Give that rhythm everything you've got It don't mean a thing Het <laughs> don't mean a thing if it ain't got that swing. Ik uh, wil graag even aandacht vragen voor uh, twee plekken waar wij vanmiddag live jazzmuziek kunnen beluisteren. Het eerste is in Sant Poort. Daar treedt onze Ademspoor op uh, in de halve maan deze middag. En de andere kant uit Villa Flora. Daar is uh, van 14 tot 17 uur is de zondagmiddag jazz... met het trio van Kees Diepeveen, piano, contrabas Hans Brouwer... en drummer Rob Jansen. En zij hebben vandaag als speciale gast de trombonist Marcus Glas... die uh, met veel plezier daarheen komt. En het is leuk, want Marcus Glas is niet zomaar de eerste, de beste... Hij treedt regelmatig op met verschillende orkesten, maar minder als solist in een jazzcombo, want hij eh, doet ook heel veel big bandwerk. Maar hij heeft eerder met het orkest, van, eh, met het trio van Kees Diepenveen gespeeld en zegt daarover, het combo voelt als een echte eenheid, muzikanten die mij veel steun en ruimte bieden in mijn trombonespel. Sunny so Jazz Afternoon is gratis toegankelijk. In hotel, restaurant Villa Flora, hoofdstraat 55 in Hillegom. En wij hadden net al Shelly uh, Men. En uh, we gaan nu naar de trombone. Niet van, uh, van Marcus Glas, maar wel van Curtis Fuller. En dat is een, uh, een prachtig nummer. Five Spot After. Dark. Curtis Filler op de trombone en zijn orkest. Ik ga nu iets laten horen van zangeres Mildred Bailey, die was gehuwd destijds met meneer Red Norvo, de trombonist. Het is altijd uh, um, een bijzonder idee dat uh, twee topmuzikanten. Uh, onder één dak wonen. En dan zie ik altijd voor me dat die dan terugkomen... na optredens. En uh, nou de, dan komt er één thuis... en uh, die wachten op de ander. En dan gaan ze uitwisselen. Hoe was het bij jou? En uh, was het goed spelen? En hoe was het publiek? Enzovoort. En dan kunnen ze heel veel dingen delen. En wij kennen natuurlijk altijd... alleen maar de zonkanten van die optredens... maar... Er zijn natuurlijk ook heel veel avonden waar ze zuchtend en steunend uitkwamen... omdat het weer een waardeloze avond was. Maar toch hebben ze zich, zeker de beroemdheden, zich er helemaal doorheen geslagen. Wij gaan luisteren naar Mildred Bailey, Lover, Come Back to Me. Your heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day, that day is past. You. Dang it! Mildred Bailey en nu haar echtgenoot met een andere combo Red Norval. Zing when the strings of my heart. van de grondleggers uh, voor de sound van de xylof xylofoon en de vibrafoon in de jazz. We gaan nu naar het orkest van Ackerbillek. Dat is natuurlijk een traditional orkest. En wij horen uh, een prachtig stuk, de Perdido Street Blues. zijn orkest Perdido Street Blues. Het volgende stuk luisteraars dat draag ik met genoegen op aan een trouwe luisteraar en een fan van dit programma Gray van den Berg die afgelopen zondag ingebouwde krocht op haar accordeon een fantastisch uh, muziekmiddag heeft gegeven uh, waar de jazz en de swing er werkelijk vanaf spatten. En dat was zodanig dat dat uh, ergens in deze winter nog een keer herhaald wordt. Want uh, talent in het dorp moeten we koesteren. Ik ga draaien Ellen Heumus, zangeres. En zij zingt I Surrender Dear. We'll play the game of stay away, but it costs more. surrender dear i may seem proud i may act gay it's just a pose i'm not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 Al eens doorheen. Uh, dat was uh, het kwintet van Paul Desmond. En Paul Desmond kennen we allemaal als de beroemde alt-saxofonist... Uh, uit het uh, kwartet van... Uh... Ja. Take 5. Hoe heet hij ook alweer? Daar gaat het al. Uh, <laughs> we gaan uh... nu luisteren naar Moses Allison. Moses Ellison. En uh, dat was een pianist een zanger Hij zingt een beetje staccato. En uh, is ook uh, opgenomen, want zo goed was hij dan wel weer in de Hall of Fame. Nou, vooruit dan maar don't get around much anymore. I heard the crowd the floor. I couldn't make it without you. I don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. I got as far as the door. They'd have asked me about you. I don't get around much anymore. Well, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, a wise stir of memory. I've been invited on days. I could have gone, but what far? Awfully different without you. I don't get around much anymore. Awfully different without you. I don't get around much anymore Moses Allison, don't get around much anymore Zfmds, ZFMDS Op deze zondag 26 mei 2019 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer Zit er alweer bijna op Bedankt voor het luisteren en als laatste de gebroeders Adderley, net Adderley Trumpet, Cannonball, meneer Julian, op de saxofoon. Willow, weep for me. Tot de volgende week.